Jan van der Putten bij het NOS-journaal. De diplomatieke rel tussen Syrië en de Verenigde Staten breidt zich uit. Afgelopen weekend trok de VS zijn ambassadeur uit Damaskus terug. En nu heeft Syrië hetzelfde gedaan met zijn ambassadeur in Washington. De Syrische regering heeft geen toelichting gegeven. En ook geen reactie op beschuldigingen dat de Amerikaanse ambassadeur in Syrië niet veilig was. Volgens de Amerikanen werd ambassadeur Ford persoonlijk bedreigd. Vorige maand was hij al bekogeld tijdens een bezoek aan een oppositielid in Syrië. Ford zat pas sinds januari in Damascus. Daarvoor hadden de VS jarenlang geen ambassadeur in Syrië. President Obama hoopte Syrië via de diplomatieke weg te kunnen bewegen tot een gematigde koers. De benzinedief die dit weekend na een wachtervolging door de politie inreed op een file, wordt doodslag ten laste gelegd. De bestuurder klapte bij Abkoude achterop een andere auto en een zittende van 35 kwam daardoor om het leven. De politie had bij Vianen de achtervolging ingezet omdat de man getankt had zonder te betalen. Hij ramde onderweg meerdere politieauto's en ook daarvoor moet de man zich morgen verantwoorden voor de rechtercommissaris. In Berlijn heeft een man bekend dat hij meer dan 100 auto's in brand heeft gestoken. De man van 27 werd zondag opgepakt. Hij is werkloos en heeft grote schulden. Jaloezie en frustratie over zijn penibele situatie zouden hem tot zijn daad hebben gebracht. Dit jaar zijn er al bijna 500 auto's in vlammen opgegaan in Berlijn. Vooral BMW's, Audi's en Mercedes'en. Op een bepaald moment werden er 500 politieagenten de straat opgestuurd om te patrouilleren. Harley-Davidson roept meer dan 300.000 motoren terug. Door een probleem en een schakelaar kunnen de remlichten defect raken. En in het ergste geval de remmen zelf. De meeste motoren worden in Amerika teruggeroepen. Volgens Harley-Davidson heeft het defect voor zover bekend tot één ongeluk geleid. En het is onduidelijk of daar gewonden bij vielen. Dan het weer nog. Vanavond helder. Maar vannacht van het zuidwesten uit bewolking. De wind neemt af. Morgen zwaar bewolkt en regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 Heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CVM. Joop! Ja, dan. We, wat een uh, gezelligheid, hè? Dankjewel. Ja, we hebben een hele speciale uitzending vanavond. Ja. Want uh, een van mijn grootste vriendinnen die heeft uh, een lijstje ingeleverd. Met negen nummers die we allemaal vanavond gaan draaien. Gezellig toch? Ja, denk het wel. Ja. En wie is er dan? Dat is uh, Nina Verstegen. Hallo. Dag Nina. Hartelijk welkom. Je hebt iemand meegenomen? Ja, dat is Melly. Uh, <laughs> ben je toch wel of niet? Ja, ja, ja. Nou, dat, dat zie je wel. Uh, en uh, uh, ja, we hebben wat, wat, negen nummers. Ik, ik sprak jou gisteren bij, uh, bij uh, op de buren uh, op het terras. En... Uh, Jij zegt, ja, ik vind dat een leuk programma. Ik zeg, nou, stuur maar een lijstje. En je hebt negen nummers gekozen. Uh, dit was de eerste. Um, waarom deze? Ja, die tekst. Als een man dit toch voor een vrouw zingt... dan word je toch helemaal zwak in je knieën? Laat ik even, even uit, uh, uh, duidelijk maken. Dit is Frans Halsema. Ja. Voor haar. Ja. Uh, Halsema heeft dit nummer in 1977... Uh, niet zelf geschreven. Hij heeft het wel gezongen. Uh, maar... Uh, de man is helaas in 1984 veel te jong overleden. Heeft dat er iets mee te maken? Nou, ik ben. Ik, de woorden, hoe hij ze uitspreekt, melodieus. Zo geloofwaardig. Het treft me gewoon in mijn hart. En ik vind het. Ik vind inderdaad dat hij veel te jong is overleden. Want ik vond het een prachtige artiest. Ja, hij was ook inderdaad geweldig. Goed, we gaan uh, zo meteen uh, nog drie nummers horen. In eerste instantie Melody met uh, Lay Down. En daarna Eric Clapton met Let It Grow. En vervolgens Janis Joplin. Wie en Bobby McKee, wat heb je daarmee met al die nummers? Ja, dat is toch heerlijk. Het is heel afwisselend. En uh, Janice Joplin, ja, dat is een lekker ruig wijf. Nou, en... dat kan je wel stellen, ja. <laughs> <laughs> nou, en daar hou ik wel van. Uh, een lekkere, doorleefde stem. <clears throat> en dat heeft Melanie ook natuurlijk. Ja. En Eric Clapton, Led Crow, nou, dat is ook voor mij tijdloos. Die dat maar, dat is uh, al een oud nummer van hem, hè? Toen, was hij, ja, eigenlijk in mijn ogen nog uh, eigenlijk aan het beginnen. Ja, dat is een beetje van een spirituele album. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. goed. Nou, uh, Daan, laat ze me horen die drie nummers dan. At the crossroads, trying to read the songs To tell me which way I should go to find the answer And all the time I know Plant your love and let it grow Diesel down just before it rained and wrote us all the way To New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. When she was offering slamming time, I was holding Bobby's hand in We sang every song that Javin knew.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 to my na na na na Ja, zo moet McGuy. Ik weet niet wat uh, er aan de hand is hier hoor, joh. Ja, maar het zijn ze zijn zich gezellig. Uh, <laughs> Nina zei zelfs daarnet: dat als ze dit nummer hoort thuis, dan gaat het keihard op en dan ja. ga je dansen. Heerlijk. Nou, dan doen we de volgende nummer dan wel even. <laughs> is goed. Ja, voorlopige luisteraars hebben we geen livebeelden vanuit de studio. Gelukkig. En, en dan kijk ik nu even naar op Harms. mijn zourzlid van Siet van Dat komt wel hoor. Ja, nou, maar, nee, maar uh, dan mag, mag ik er achter een scherm zitten erop. Dat is Oké, goed. Uh, drie nummers uh, uitgekozen door Nina Verstegen. En uh, de volgende drie nummers zijn ook van haar. En we beginnen dan met uh, Jefferson Airplane: Somebody to Love. En een grote hit uit 67. Jezus was ik 15, hè? Uh, de broekie. <laughs> Daarna Ramsey Shaffi En daar heb ik iets minder mee eigenlijk. Ik weet wel dat uh, binnenkort uh, in een van de cafés van Zandvoort een Ramsey Shaffers Night, uh, wordt uh, georganiseerd. En uh, ik, ik wil alleen maar zeggen, zie uh, de berichtgeving in de Zandvoortse Courant. En dan als laatste een van de beste, misschien wel de beste bands van uh, de wereld. Rolling Stones. En je hebt uh, Nina een geweldig nummer uitgezocht. Ja, dit, dit, you dit is You can't always get dag. what you want. Ja, ik vind dit ook een van de mooiste Stoonsnummers. Uh, en, en waarom? Nou, dat, dat koor, de tekst, uh, het overgaan in, in die ruige stemmen. Het is gewoon een plaatje samen. Ja, en dat zoek ik helemaal niet achter je eigenlijk. Met name dat ruige gedoe. <laughs> Vele verborgen dingen. <laughs> Oké. <Okay>, uh, <laughs> Mark, heb je het gehoord? <laughs> Goed, maar het is wel, het is een heel lang nummer. Ik, ik ben er blij mee dat ik het gekozen heb. Want het is echt heel erg goed. En het nummer, dat heette, je kan het al besketten wat je want. Uh, Daan, wil je ze laten horen alsjeblieft? De komende drie? Heerlijk. Dankjewel.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 Ik moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, leg, huil, wit, blacht, heuvel en ronde.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 moet nu weten, zo zijn we niet geboren Zing het oude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 Rolling Stones, oh meiden, wat was dat mooi, hè? Prachtig, echt schitterend, laat het heerlijk zijn. Je hebt niks te zeggen wel. Nee, ja, ik zeg nu wat? <laughs> Oké, okay, is het wat. Uh, ja, uh, uit 69, een, een, een geweldig album. Ja. Echt een, een groot album geweest, een van, van de, de beste denk ik van de Stones. Hé, hey, maar wacht even. Je hebt, net, je hebt net al een live optreden gemist, jij. Wat heb ik? Ja, een live optreden gemist. Een live optreden gemist. Ja. Ja, dus dat netrandje te dus zingen ook ja, nee, dan moet, moet jij gewoon even lekker die schuif nog langer open houden. Doe de volgende keer wel. U hoorde, u hoorde dus, uh, dat straks uh, Nina uh, lekker meezingen. Uh, dat, uh, uh, uh, dat vraagt ook om mee te zingen, Nina. Maar vinden de luisteraars dit eigenlijk wel prettig? Want zo'n prachtige zangstem heb ik nou ook weer niet. Wie zegt dat? Nou ja, ik zelf. Jij? Ik ken mijn ja, kwaliteiten. Uh, maakt helemaal niet uit, joh. <lacht> we, ga, we, gaan, we gaan naar heel wat anders toe. We gaan naar Shocking Blue. Ja, Mariska Ferris. Ja. Ja, daar heb jij iets mee. Hè? Dat vind jij echt een geweldige zangeres volgens ja, mij. Ja, dat vind ik zo'n mooie zangeres. En ik vind dat ze echt in ere moet... Ge... De nagedachtenis en de muziek moet in ere blijven. Dat was tenslotte toch de eerste Nederlandse popartiest. Die een, een nummer één notering in Amerika kregen. Ja, de krijgen. groep. Hè? Niet alleen uh, nee, de Nee, Chocobloem hebben we het over. Ja. Um, we, we draaien dat regelmatig uh, tijdens uh, Golden CFM. Um, je hebt een heel speciaal nummer uitgekozen, vind ik. Ja, ik wilde juist een minder bekend nummer, Wat ik helemaal te gek vind, ook laten horen. Want vaak is het Venus, of het zijn toch wel ja. een aantal nummers die je van haar hoort. Maar er zijn zoveel mooie nummers die je nu eigenlijk niet meer hoort, maar die wel het draaien waard zijn. En daar vind ik die toch zeker eentje van. En dat praten we over Hello Darkness. Ja, ja een mooi nummer. Absoluut. Daarna gaan we naar het Politisch Verbond. Jeetje. Ook nog in Golden CFM. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Daar ben ik ook helemaal fan van. Dat vind ik ook helemaal tijdloos. Zoek jezelf, broeder. Ja, luister vind je maar zelf. naar de tekst. Ja, ja dat, dat is, is wel toch wel, echt, ja, helemaal uh, goed. echt leuk. En daarna gaan we naar dat ik zelf heb uitgekozen. Nou, Jeff ja, Vatul met de boeré. En een, een, een, een, een instrumentaal nummer uit de 69. Van een van de betere groepen uit die tijd. Ik weet niet of jullie kennen. Jet nee, Jet maar right wij on. zijn wel heel bekend. Jij bent ook nieuwsgierig, he Mel? Zeker. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Nou, Daane, kom maar.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 See you.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 Wees en blij van in jezelf. Zoek jezelf, moeras, vind jezelf. Wees en blij van in jezelf. je bent wel lekker aan het praten, Joop. En ja, en, en nee, het maar luisteren. ik let wel op dan. Nou, Want, uh, nou, nou, nou, nou. Waar nou, ik het nu nou, over nou. wil hebben, de beide dames hebben uh, nog wel eens een keertje iets met de blogslijf gedaan op school. Ja, wij konden heel goed playbacken met een blopkluid. Ja. Oké, okay, goed. Uh, het, het ging nu over uh, dit nummer van Just At All En daar was Ian Anderson, hoe uh, ja, zullen we het noemen, de voorblazer. Die, die speelde uh, dwarsfluit. En dit uh, nummer wat, wat jullie zojuist wat je hoorde was Boeré. En dat is een, een, een bewerking van een, uh, een stuk van uh, Johan Sebastian Bach. Gewoon een stukje klassiek in een moderne jasje Voorlopen van Exception zo'n beetje zeg maar. Exception is iets later gekomen En dat heeft ook een heleboel uh, Klassieke nummers uh, Voortgebracht Schiet er wel aardig in top dan ja, We gaan uh, in ieder geval nog eventjes Desmond Dekker doen en die aces uh, Met een nummer dat heet Eerste Lights. Dat is een klein beetje Voor jullie informatie uh, uit Jamaica Dus Dus Gezellig ja, gezellig. Gezellige muziek. Een beetje. Uh, Afrikaanse sigaretjes erbij. Ja, gezellig. Daarna de Cream. In ieder geval Cream. Met, met uh, Eric Clapton toen de tijd. Uit uh, 1968. Die, de, een van zijn uh, met uh, ook. Uh, uh, nou dat maakt niet uit. want Ik heb geen tijd. Uh, in ieder geval Cream. En daarna willen we sowieso nog even Lees laten horen. En Lees was een uh, one hit wonder uh, groep uit Nederland. Met in ieder geval het nummer Arme Gambler. En daarna zien we wel weer. Get up Tot. in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. for oh, oh, me, Israelite, user. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can Israelite, my kids, up, up and I leave me. Darling, You said, I was here to receive. Oh, oh, oh, oh. the Israelite. Oh, oh, oh. Israelite. Shut them, my tear up, chose it's I don't want to end up like. Come catch me in a farm, you sound your alarm Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Israel right I and get up in the morning, stepping for red sun So that She said that was yours to oh, oh, see look, at me, check them tear You said no strings could secure you at the bus station. That one ticket, restless diesel, goodbye window. I walked into such a sad time at the station. Het klokje, ja, tikt. Ja, ja. het klokje tikt. Ja, het klokje tikt van gehoorzaamheid, helaas. Ja. Uh, Cream met uh, in ieder geval uh, <laughs> Eric Clapton. <laughs> en, uh, en we hebben ook nog Ginger Baker daarmee gehoord. En ik kom zojuist erachter dat uh, de partner van wel <laughs> van toch wel erg bekend is bij mij. In ieder geval. Goed, uh, we gaan eruit. Het is uh, helaas uh, einde oefening. Uh, over twee weken zijn we er weer met een live programma. En misschien kunnen we dan wel een mail van jou iets meekrijgen of zo. Wie zal het zeggen? Nee. <laughs> Helemaal goed. We gaan er in ieder geval uit met de met nummer. Een One Hit Wonder van een Nederlandse groep. Lees. En het nummer heet Arme Gambler. Graag tot de volgende keer. Dankjewel, Daan en dames, voor jullie aanwezigheid.